4 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In de Maas bij Maastricht hebben Duikers een fiets gevonden... die mogelijk van de verdwenen studenten Tanja Groen was. De destijds 18-jarige studenten wordt vermist sinds augustus 1993. Volgens de Limburgse zender L1 werd gedoken in opdracht van een groep particulieren... die al jaren probeert de zaak op te lossen. Vorige week zochten Duikers ook al in het gebied op aanwijzing van een paragnost... Vermorgen vonden ze een fiets van hetzelfde merk en dezelfde kleur als die van de studenten. De fiets is ingeleverd bij de politie. In Egypte zijn 75 mensen veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf... voor het bestormen van de Israëlische ambassade een jaar geleden. Eén betoger werd bij Verstek veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij zit in het buitenland. Duizenden betogers braken vorig jaar september... een netgebouwde veiligheidsmuur af rond de Israëlische ambassade in Cairo. Ze drongen het gebouw binnen en gooiden documenten uit het raam. De bestorming volgde op het doodschieten van Egyptische militairen... door het Israëlische leger bij de Egyptische grens. Twee leden van Pussy Riot zijn naar het buitenland gevlucht. Dat staat in een Twitterbericht van een account... dat vaker door de Russische punkband wordt gebruikt. De twee willen met buitenlandse feministen nieuwe protesten voorbereiden. Vermoedelijk waren de twee gevluchte bandleden ook bij het optreden in een kathedraal in Moskou in februari, waar een protestlied tegen president Poetin werd gespeeld. Eerder deze maand werden drie bandleden tot twee jaar strafkamp veroordeeld. Bij de aansluiting van de A16 op de A20 is een ernstig ongeluk gebeurd met vier auto's. Er is tenminste één gewonde gevallen die uit de auto moest worden bevrijd. De weg moest worden afgesloten en daardoor ontstond een kilometerslange file. Het weer wisselend bewolkt en geregeld buien met kans op onweer. Later vanmiddag droger en af en toe zon. Morgen overwegend droog, periode met zon en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Een aantal files, waaronder die op de A16, waar u in het nieuws zal over hoorden. Maar ook op de A1 staat het vast, van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij knoop het Hoeverlaken 3 kilometer. En op de A10 Noord een korte file bij de Contunnel, 2 kilometer richting Den Haag. De A16 dan, Breda-Rotterdam. 9 kilometer tussen de knopen te Ridderkerk en het plein. Op de parallelbaan staat 2 kilometer. Het is daar voorlopig niet mogelijk om de A20 richting Hoek van de Land te rijden. Omrijden, dat kan het beste via de Benelux tunnel. Nederland is een belangrijk veeteeltland. Maar het welzijn van dieren in de veeindustrie komt steeds meer in de knel.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 Vanavond Adriaan van Dis in VPRO's Zomergasten, Nederland 2, om kwart over acht. Laten we dus beginnen in Almelo, daar is het spannend bij Heracles Feyenoord, Henk Kok. Ja, gezien de stand is het spannend. is 2-1 nog steeds voor Feyenoord. En Heracles heeft veel fysieke kracht gebruikt in die tweede helft. Ze is veel veller gaan voetballen. Dat mag natuurlijk ook, want dat heb ik in de eerste helft niet gezien. Feyenoord <V1> <V1> <V1> <V1> werd teruggedrongen. Geen kansen gehad voor Feyenoord in die tweede helft. En het overwicht van Heracles heeft een doelpunt opgeleverd. Dat was de doelpunt van de Warte. 2-1 dus. Maar, en verder nog een schot van Bruns. Maar ook niet meer dan dat. Spannend op papier. Steek ook bij Willem II Vitesse. Richard. Ja hoor, 77 e minuut. De kans weer voor Willem II in de tweede helft. In de eerste helft ook al zo'n grote mogelijkheid om te scoren. Nu was het Mark Heusje van dichtbij. Maar Piet Veldhuizen redde. Het staat hier in Tilburg nog steeds 0-1 voor Vitesse. Spanning in Nijmegen is alleen hoeveel zal het worden? Frank -Wieluid. Nou, Het zou nu 4-0 kunnen worden. Uh, wordt het dat? Nee. De inzet van Verhoek wordt gestuurd door Babos. Dat is uh, het moment eigenlijk van de tweede helft dat er eindelijk weer eens wat gebeurt. Ik wilde eigenlijk gaan zeggen dat het beste moment tot nu toe... Ah, nog een kans. Schilder die voluit had. En opnieuw Babos die tegenhoudt. Nou, hebben we alle hoogtepunten van de tweede helft in één flitsje gehad. 9 etappen in de Vuelta Andorra naar Barcelona. Geo Peloton nu in de buurt van Manresa. Dan komen we ook in de richting van Barcelona. En als de renners even naar rechts kijken, dan zien ze daar dat prachtige berggebergte van Montserrat liggen. Waar bovenop dat klooster ligt. Hele grillige bergtoppen. Ze hebben er geen oog voor. Want het enige wat zij doen is vooruitkijken in de richting van de kopgroep. De vier man die nog steeds weg zijn. En een voorsprong hebben van 3 minuten en 18 seconden. One two. In de counter, NEC maakt een doelpunt, de bal gaat naar Snow en dan wacht iedereen, zal hij naar links of naar rechts? Hij gaat uiteindelijk gewoon zelf in de korte hoek, Michael heeft gepasseerd, 3-1, NEC eh, nog wel op achterstand tegen Twente. Love night and day Cause I'm God present Tilburg voor slecht nieuws. Slecht nieuws voor jou, Twan. Ja, 0-2 is het geworden voor Vitesse. En weer is het. Uh, Jonathan Reis die scoort in de 82e minuut gebeurt het allemaal. In de Braziliaan velt Het vonnis, dus over de Tilburgers vanmiddag. Ja, Rijs is uh, iemand die moet je altijd in de gaten houden. Is uh, heel geslepen. De bal van achteruit van Veldhuizen. Die dat wel heel erg goed doet hoor. Met zo'n ferme, lange trap. Rijs schudt zijn directe tegenstander dan van zich af. En schiet de bal opnieuw. Net als in de eerste helft uh, in de verre hoek. Toen was de goal nog knapper. Vlak voor rust. Maar nu maakt hij het ook weer heel goed af. Vitesse gaat deze wedstrijd winnen. Want ik zie het niet meer gebeuren dat Willem 2 nog scoort. Zojuist wel een grote kans via Heuscher. Maar ook die bal ging er niet in. 02. Snow scoort. Betekent dat dat NEC er weer in gelooft, Frank Wielaert? Nou, erin geloven. Ze krijgen de kans weer van Twente. En net ook een enorme kans voor Platje. Ala uh, Bulekin uh, die, die maakte hem alleen. Dat was het grote verschil dan voor Twente in de eerste helft. Nu Platje aangegeven vanaf de linkerkant bij de tweede paal. Hij hoeft nog maar twee meter te overbruggen. Maar kopt de bal voor langs de goal van Michailov. 3-1 nog altijd voor Twente in Nijmegen. Maar de lucht is er wel zo'n beetje uit. De zuurstof is op bij uh, FC Twente. En uh, daar zou uh, NEC, als ze dat op tijd doorhebben, van kunnen profiteren. We zagen Tadits al even met de handen op de knieën rusten. Echt letterlijk even uitrusten van uh, pure vermoeidheid. Natuurlijk de inspanning van afgelopen week uh, bij Bursaspoor. 3-1 verloren. Daar heeft Twente voluit moeten gaan. En nu zie je daar de gevolgen van. Nu ook weer een vrije trap voor uh, NEC. Midden voor de goal van Michailov. Op, nou dat is een interessante afstand, een meter of 19 daar ligt de bal dan uh, ongeveer. En uh, alle Nijmegenaren verdringen zich rondom de bal. Die zouden uh, allemaal die bal graag willen nemen. Dat is in ieder geval een positief teken. Jans is de man die de overtreding maakt en daarvoor de gele kaart krijgt. En als deze bal er dan per ongeluk in mocht vliegen, dan moet uh, Twente nog gaan vrezen. Uh, aangezien ze inderdaad dus uh, lijken het uh, op hun gemakje te willen doen. En dat schijnt dus niet te kunnen. Simpelweg omdat ze de zuurstof er niet voor hebben. De muur staat inmiddels op afstand. Daar neergezet door bossen. Voor gaat daar dan nu nog naast staan. Er staan zoveel NSC's rondom de bal. Dat ik erg benieuwd ben wie nu de vrije trap gaat nemen. Ik denk Snow. Of George. Het wordt George heel hard. En net over de goal van uh, Michailov heen. Die had het al zien aankomen. Nou wil George graag nog een keer die vrije trap nemen. Omdat er iemand te vroeg in kwam lopen. Maar daar wil Bossen dan niet aan. Nog negen minuten in Nijmegen. En ik denk dat Twente desondanks toch gewoon gaat winnen. Ook al loopt het niet meer zoals de NGD's het zouden willen. Het staat 3-1 voor Twente. Zijn de renners al in Barcelona, Gio? Nee, daar zijn ze nog niet hoor. Ze zijn inderdaad er opzij van dat uh, geberg. Sierra de, de Montserrat. Uh, met die, met die maar ja, een beetje uh, lijkt wel een soort druipsteenachtige steen als je daar naar rechts kijkt. Ze hebben nog 53 kilometer te rijden. Eerder komen ze natuurlijk al in Barcelona. En aan kop van het peloton Dan zien we nu een mannetje van Argo Shimano. We zien een mannetje van Lotto. We zien Stef Clement van Rabobank. Ook die draaien dus nu mee. Die hopen misschien wel op Matty Breschel. De Deen. Die toch langzamerhand wel weer in goede vorm komt. Want hij won een etappe in de ronde van Burgos een paar weken geleden. Misschien ook wel op Lars Boom. Want voor hem zou het ook wel een ideale etappe zijn. Met die jump die uh, uh, Montjuich dat Bergje in de buurt van dat Olympisch Stadion van Barcelona. Een klimmetje van de derde categorie. Niet al te zwaar, dus. En daarna een behoorlijk pittige en gevaarlijke afdaling. En er zit ook nog een mannetje van BMC bij de Belg, Yannick Eysen. Zo rijdt dat peloton achter de kopgroep aan. De twee Nederlanders, Martijn Maaskant en Bertjan Linderman hebben in ieder geval de camera's weer op zich gericht. Daar is het natuurlijk ook om te doen. Ze zijn in elk geval actief in deze ronde van Spanje. En het verschil met het kopgroepje, dat loopt langzamerhand terug. Dat is onder de drie minuten gedoken. Twee minuten en vijfenvijftig seconden. Als je in het peloton kijkt, dan zie je dat er een aantal mannen van trui zijn gewisseld. Gisteren was Alejandro Valverde nog de witte trui dragen, de drager van het combinatieklassement. Omdat Rodriguez de rode trui draagt, eigenlijk ook de witte trui had moeten dragen. Maar ja, dat doen ze gewoon niet. Dan gaat de nummer twee gaat die witte trui dragen van dat combinatieklassement. Maar nu heeft Valverde rechtmatig de bolletjes trui. Na die overwinning van gisteren pakte hij ook weer veel punten in dat bergklassement. En hij hij staat nu bovenaan in het bergklassement en draagt de bolletjes trui. En die witte trui die is overgegaan om de schouders van de nummer 2 in het klassement. Christopher Froome. Froome, de man die de Spanjaarden moet zien van het lijf te houden. Hij staat tweede, maar hij weet dat hij drie Spanjaarden om hem heen. Alberto komt daardoor, Joaquin Rodriguez en alle grote roval Valverde. er alles aan zullen doen om hem uiteindelijk van het podium weg te krijgen. Gisteren lukte dat, gisteren reden ze hem los. En de komende dagen zal dat nog zeker gebeuren. Morgen niet, morgen rustdag in Wigo. En dat is misschien wel de zwaarste. Opgave voor de renners van vandaag. Want straks anderhalf uur na de finish van deze etappe. Dan stappen ze op het vliegveld van Barcelona. Op het vliegtuig. En dan moeten ze in de richting van Vigo in Noord-Spanje. 1200 kilometer vliegen. Ze komen laat aan in het hotel vanavond. Dat zeker. De jacht van de Heracles Herakles op de gelijkmaker. Maar de vraag is, hoe lang hebben ze nog tegen Feyenoord, Henk Nou, ik denk inclusief de blessure tijd nog een minuut of uh, vier, vijf. En uh, Feyenoord probeert de, de druk een beetje uit het spel te halen bij Herakles... door uh, ja, een beetje te vertragen. Mulder heeft zojuist een gele kaart gekregen van scheidsrechter Vinker, de keeper van uh, Feyenoord, Mulder. En ik moet zeggen dat Feyenoord... nu waren ze even op de helft van Herakles... maar wat kan een wedstrijd toch twee verschillende beelden laten zien? De eerste helft de volledige controle bij Feyenoord. Herakles onherkenbaar en in de tweede helft... moet Feyenoord voortdurend en voortdurend verdedigen. Dat heeft een doelpunt opgeleverd. En ik heb nog een prachtige kopbal gezien van Duarte van Herakles. En die werd even stijlvol uit de hoek getikt door Mulder. Als hij een foutje heeft gemaakt met het tegendoelpunt van Duarte bij Herakles... dan heeft hij die fout volledig hersteld. Of gewoon je normaal gesproken fouten niet kunt herstellen. Maar het was een prachtige redding op die kopbal van Duarte van, van Mulder. Gede kaart is ook van Mulder. Er worden vrije schoppen gegeven aan Feyenoord. Feyenoord wat alle problemen over zichzelf heeft afgeroepen. En Herakles heeft zich in die tweede helft... Vonden. De vrije schop is uh, genomen. Het gaat uh, richting Sissé. Uh, maar Sissé gebaat, ja, wat moet ik daar uh, nou mee? Je kan helemaal niet bij die bal. En je moet ook nog even uh, memoreren. Een geweldig misverstand in de verdediging van Feyenoord. Waar Armenteros bijna van had geprofiteerd. Molen kwam naar de rand van de 16. Daar stonden ook uh, Congolo en Martensindy. Een botsing. Maar de bal die stuitte net niet goed voor de voeten van Armenteros. Anders had Heracles daar nog van kunnen profiteren. Niet veel uitgespeelde kansen voor Heracles, Maar wel voortdurend op de helft van Feyenoord. Feyenoord. Het is beelden 2-1 nog wel voor de Rotterdammers. Heeft Vitesse het na die tweede helemaal onder controle in Tilburg, Richard? Ja, eigenlijk bijna vind ik de hele wedstrijd hoor. Vitesse was uh, in deze wedstrijd gewoon de betere tegen Willem II. De eerste nederlaag voor de Tilburgers uh, komen eraan dit seizoen na twee gelijke spelen. 0-2 is het uh, nog altijd 88 e minuut. Twee goals van uh, Jonathan Reis. Vitesse doet natuurlijk vanmiddag uh, prima zaken. Komt op zeven uh, punten uit uh, drie wedstrijden. Je zou haast zeggen Fred Rutte, de trainer, heeft geen versterking meer nodig. Maar Vitesse won van uh, Pekswolle vorige week. Van ADO Den Haag uh, werd het, uh, daar, uh, ja, daar bleef het uh, bij een gelijkspel. Nu wint het dan van Willem II. Dat zijn natuurlijk niet de sterkste ploegen. Maar achter de schermen ergert Fred Rutte zich groen en geel. Aan het feit dat bijvoorbeeld Theo Jansen nog altijd niet officieel binnen is bij de Arnhemmers. Ik heb gistermiddag even gesproken met de zaakwaarnemer van Theo Jansen, Rob Jansen. En die zegt dat er nog altijd iets moet worden opgelost tussen Ajax en Vitesse. Hoewel er vrijdagmiddag al handen zijn geschud in Amsterdam tussen mensen van Vitesse en van Ajax. Het zou ook natuurlijk... Natuurlijk kunnen zijn dat Rob Jansen de zaakwaarnemer dus van Theo Jansen zijn uh, uh, cliënt liever wegbrengt naar Turkije. Waar ook belangstelling bestaat voor Theo Jansen, Venebatje en Beziktas. En waardoor uh, Rob Jansen dan weer wat meer provisie kan krijgen. Maar het blijft allemaal onduidelijk. Het blijft een beetje een schimmenspel. Maar goed, uh, neemt u maar van mij aan dat het uiteindelijk goed komt. Want Theo Jansen wil zelf maar één ding en dat is naar uh, Vitesse. De laatste seconde die tikken weg in deze wedstrijd in Tilburg. Het is 0-2 in het voordeel van de Arnhemmers. En dat zal het waarschijnlijk ook wel uh, na 90 minuten zijn. Ja, de tijd, de tijd. Dat is ook wel een van de gevechten van Herakles tegen Feyenoord. Henk ja, en uh, ze moeten even verdedigen in deze fase van de wedstrijd. Een schot van. Immers, moest die bal een beetje onder zijn eigen lichaam weghalen. Uh, ging een half meter naast. En dan moet uh, pas weer de doelman van Herikles, moet een beetje haast maken. Ik denk dat er nog ongeveer anderhalf minuut uh, gespeeld uh, moet worden. Nou, pas weer met een uh, lange, verse trap richting Castellon. Daar is een lange jongen. Herakles op dit moment met vier, vijf aanvallers. Castellon uh, een spits. Over van RKC. En nu gaat die bal naar uh, Fernandes. Kan Fernandez de wedstrijd uh, beslissen? Hij schiet, hij schiet. Hij schiet naast. Hij schiet naast. Hij had alle spanning kunnen wegwerken. Naar de binnenkant had hij nog wel Onsson, de devonsom, verdediger van Herakles. Maar deze kans had Fernandes absoluut moeten benutten. En er was alle spanning weggewerpt uit deze wedstrijd. Een minuutje mis je nog. Een opstootje bij de zijlijn. Ronald Koeman zich daar gaat hem mee bemoeien. Maar er moet snel ingegooid worden. Herakles denkt tijd is tijd. We moeten door. Twee ballen in het veld. En Vinge gebaat. nog een keer ingooien of niet ingooien. Nee, gewoon doorspelen. Bruns, overtreding van, uh, van Immers. Ja, ja. Ja, ja, Feyenoord zit in de problemen en de vrije schop moet snel worden genomen. Een opstootje tussen Klazi en Kwanza. Ja, er zit spanning op deze wedstrijd en Fink bekijkt dat allemaal van een afstandje. En is Fernandez zo verstandig om Klazi weg te leiden. Maar wat gaat Fink doen? Hij gaat nog een gele kaart geven. Kwanza is boos, Klazi is boos en Fink wijst naar Klazi. Klazi krijgt de gele kaart. Pas weer nu op de helft van Feyenoord. Die gaat de vrije schop nemen. Nog een metertje over de middenlijn. Het kan toch niet waar zijn dat Feyenoord na een hele goede eerste helft deze voorsprong nog uit de handen geeft. 2-1 staat er voor de Rotterdammers. En ze hadden gewoon op rozen kunnen zitten op slag voor rust als die C bij 2-0 die strafschop had benut. Daar komt de vrije schop. Hoog in het 16 metergebied. Er wordt gesprongen. De bal blijft nog een beetje hangen. Weggekopt door de Janmaat. Misgetrapt door Klaasie. Bruns neemt het over. Nog steeds een paar meter buiten het 16 metergebied. Was het Hens? Nee, het was geen Hens. Nu een 2 tegen één situatie, het is Seng. En Seng speelt die bal af, dat had hij niet moeten doen. Hij had gewoon door moeten lopen. Nog eens een keer naar Seng van Fernandez, hij gaat schieten. En dan is het pas weer die de bal buiten de palen houdt. En nu gebaat ook een scheidsrechter Ruffing voor het einde. Feyenoord heeft hier een benauwde 2-1 overwinning behaald. In de eerste helft hadden ze op rozen kunnen zitten. Ik heb het al gezegd, waren ze oppermachtig. CC benutten bij de stand 2-0. Geen strafschop. En ook nog een andere riante mogelijkheid. Anders was het normaal 3-0 of 4-0 geweest bij rust. En nu kwam die spanning nog terug door een vrije schop van Duarte. Die er zomaar in ging. 2-1 win Feyenoord. Drie wedstrijden gespeeld. Zeven punten. En Heracles in de problemen. Drie wedstrijden gespeeld. En slechts één punt. Reis en Vitesse winnen in Tilburg. Richard van der Maarden. Ja, zo is dat. Drie minuten extra in deze wedstrijd. 0-2 Twee, nog een halve minuut te voetballen. Het is individuele klasse die deze wedstrijd vanmiddag beslist. Twee ingevingen, twee momenten van absolute klasse van Jonathan Reis. En zo wint Vitesse en gaat het dus met drie punten richting Arnhem. Willem II leidt zijn eerste nederlaag als promovendus dit seizoen in de eredivisie. Hitler maakt er nu een einde aan. Het is denk ik, of toch nog niet. Nee, komt nog één vrije trap voor Willem II. Oké, okay, nog één vrije trap voor de Tilburg. Misschien dan nog de eretreffer. bal van Van der Rijt gaat hoog. Maar wordt weggekopt door Kasia die daar het duel wint. Afvallende bal is nog wel voor Willem II voor Brans. Maar dan is het echt afgelopen in Tilburg. Willem II verliest dus op eigen veld met 2-0 van Vitesse. Gaan nou, we even naar Frank Wila, Want daar wordt nog wel gevoetbald bij NEC FC Twente zitten diep in de blessuretijd. Drie minuten krijgen we erbij. We hebben inmiddels 91 minuten op de klok staan. En NEC probeert nog aan te vallen. Heeft de kansen voor de aansluitingstreffer. Het is 3-1 voor Twente in Nijmegen al wel gehad. Het was eerst Platje die van heel dichtbij nog wist voor langs de koppen. Daarna was het Breuer die de bal ook van heel dichtbij totaal verkeerd raakte. En voor langs schoot. En dat zijn twee uitgelezen mogelijkheden geweest voor NEC om deze wedstrijd in de slotfase toch nog spannend te maken. Dat terwijl de Nijmegenaren aan de bal echt. ...heel slecht hebben gevoetbald. Maar in de tweede helft heeft Twente besloten er eigenlijk helemaal niets meer aan te doen. Alles op zijn 11 en En gewoon de vermoeidheid maar gewoon te laten gebeuren. Landzaat nu met een schot uit de tweede lijn ingevallen... ...om de controle op het middenveld in ieder geval weer een beetje te herstellen voor Twente. En dat lukt redelijk. Maar NEC heeft wel de mogelijkheden intussen gehad. Achterin Michailov, bal breed naar Douglas. En dan is het schilder die ondersteboven glijdt. Dat is niet zo heel erg raar... Want het heeft hij net ongelooflijk hard geregend boven de Goffert. Dus het veld is nat, glad en daarmee ook gevaarlijk. Wat natuurlijk voor de voetballers nu inmiddels Twente wel weer in balbezit via Jansen. En dan komt Rosales nog een keertje over. Van rechtsachter halverwege de helft van NEC houdt hij in. Als hij ziet dat de bal vanzelf al stopt voordat hij bij de zijlijn is. En kan dan de aanval rustig voortzetten. Twente zal de bal in de ploeg willen houden. Zo ziet het er nu in ieder geval wel heel duidelijk uit. Castanjos richting de hoekvlag. En daar krijgt hij een heel klein tikje gaat liggen en dan krijgt Twente de vrije trap bij de uh, cornervlag. Nou, ik denk dat het een metertje scheelt ten opzichte van uh, normaal gesproken een hoekschop. Tadic, die neemt deze keer niet de vrije trap. Hij laat het over aan Verhoek. Die moet eerst nog wat verder de hoek in. Ja, Twente neemt voor alles werkelijk ongelooflijk veel tijd. Dat is ook logisch natuurlijk. Want die voorsprong van 3-0 mag niet meer in gevaar komen. En energie verspillen dat willen ze al helemaal niet. En dan krijgt Twente nog een vrije trap. Op aanwijzing van de assistent scheidsrechter, Bossen fluit daarvoor. En dan op het gemakje, bal ophalen. Niet kijken naar een ballenjongen die eventueel nog een bal wil geven. En wat zou het ook, want de blessuretijd is al lang en breed aangebroken. En Twente gaat deze wedstrijd gewoon winnen. Wat NEC ook nu nog probeert, je zou altijd kunnen zeggen. Het is ruim, maar dan ook Heel ruim schoot te laat. De bal hard naar voren geschoten. Daar kan Twente weer oprapen. En dan zegt Bossen, nou is het klaar. Het tweede achterinvolgende teleurstellende optreden van NEC in Nijmegen. Leidt tot weer een behoorlijke nederlaag. Deze keer tegen Twente. En dat boekt zijn derde overwinning op rij in de Eredivisie. Dan er gaat dus 4 aan kop. 3-1 wordt het in Nijmegen. Vier wedstrijden zitten erop. AZ Heerenveen 0-0. Willem II Vitesse 0-2. Heracles Feyenoord 1-2. En NEC FC Twente 1-3. En dat betekent dat we voorlopig de volgende stand hebben. Eerste FC Twente na drie ronden met negen punten. Vier ploegen hebben zeven punten. Ajax, RKC, Vitesse en Feyenoord. En daarachter volgen dan AZ... ADO en AZ met vijf punten. En op de veertiende plaats staat Groningen. Dat heeft één punt, maar dan uit tweede duels. Want Groningen speelt zo nog thuis tegen PSV. En daaronder vier ploegen met één punt uit drie. Heracles, VVV, NAC en Roda. Keren we nog even terug naar Alkmaar. Daar eindigt de AZ tegen Heerenveen dus in 0-0. Voor de neutrale toeschouwers was het een, was best een boeiende partij. En die stelling werd ondersteund door de Heerenveen-trainer Marco van Basten. Jawel, er is een goed gevecht geleverd. En uh, AZ wilde voetballen. We hebben ze redelijk ontregeld. We hebben zelf ook redelijk uh, gevoetbald. Weliswaar niet zo gek veel kansen gecreëerd, maar dat was de strijd die geleverd is. En ja, dat was op zich denk ik wel uh, een mooie partij wat dat betreft. Als je uh, optimistisch van aard bent, dan zeg je we hebben Feyenoord en AZ uitgehad en uh, allebei niet verloren. Als je pessimistisch bent, zeg je we hebben ze ook allebei niet gewonnen. Ben jij de optimist of de pessimist? Het zit alle, allebei wel een beetje in mij. Het is zo dat ik teleurgesteld ben in het feit dat we nu drie wedstrijden in de eredivisie hebben gespeeld. En we hebben één doelmiddag gemaakt via een penalty. Dus dat, is wel, uh, dat hangt ook bij mij wel. Nou, dat is de pessimistie, ja. En aan de andere kant, als je uit bij Feyenoord uh, gelijk speelt en ook bij AZ gelijk speelt, dat het gewoon twee goede ploegen zijn, dan, is dat, dan geeft dat vertrouwen en dat is goed. En uh, ja, we zijn hard, hard uh, bezig aan... Uh, om dat soort uh, zaken goed in elkaar te zetten, dat het goed op elkaar af te stemmen... Nou, dat, dat gaat wel uh, steeds wat beter. Alleen, uh, we moeten ook uh, zorgen dat we doelen te maken. Een aanvallende gedeelte, dat houdt toch een beetje op bij de 16. en dat vind ik wel jammer. Goed, uh, dat is wat we nu toch gewoon uh, moeten, uh, moeten accepteren. Nou, je hebt ook moeten accepteren dat je een hele voorhoede kwijt bent... en dat je dus een, een nieuwe voorhoede moet bouwen. Uh, die spits, hoe, hoe tevreden ben je over hem vandaag? Ja, die heeft het heel goed gedaan... Hij stond ook regelmatig uh, in zijn eentje. Uh, ja, hij heeft kaart gewerkt. En hij heeft uh, ja, in, volgens uh, de afspraken heeft hij zijn taken uit, volbracht. En uh, ja, dan moet je als spitzer natuurlijk wel de kansen krijgen. Hij heeft niet veel kansen ge gekregen. En dat heeft dan ook wel een beetje met de zijkanten te maken. Maar uh, goed, wat hij moest doen deed hij goed. Dus ik ben heel tevreden over wat hij heeft geleverd. Die zijkant daar wil ik naartoe. Uh, Van La Parra in de eerste helft, die geeft 7, 8 voorzetten. Uh, geen goede voorzetten. Maar hij komt wel in de positie... Om, om die voorzet te zien mislukken. Ben je dan de optimist die zegt van... ja, hij maakt zijn acties, hij komt daar wel. Of ben je de pessimist die zegt van... die bal moet goed voorkomen? Allebei. Ik ben ook wel de kritica's die zegt van... ja, die, die ballen, als je dan uiteindelijk in die positie bent... dan moet je uiteindelijk wel zorgen dat er wat mee gedaan wordt. En als je dan een zes of zeven hebt gehad... en dan komt er niet één van goed, ja, dan doe het niet goed. Maar dan kun je hem ervoor doen. Nou, dat lukt me niet meer. Ik kan het hooguit uh, aangeven en zeggen, maar voordoen, dat gaat niet meer lukken. Marco van Basten naar een 0-0 van zijn ploeg Heerenveen in Alkmaar tegen AZ. 0-0 was trouwens ook de uitslag vandaag bij Stoke City tegen Arsenal. Arsenal werd dus ook de tweede wedstrijd dit seizoen in de Premier League niet te winnen. Twee gelijke spelen. Wie wel wist te winnen was Ron Jans met Standard Luik met 3-2 van KV Mechelen. Inderdaad getraind door Harm van Veldhoven. Het gaat goed met Ron Jans. Hij heeft nu 10 punten uit. Vijf duels in België met Standard Luik. Nog één wedstrijd resteert in de derde ronde van de Eredivisie competitie En dat is Groningen tegen PSV. Vorig seizoen werd het 3-0. Maar ja, dat zal PSV nu niet graag willen hebben. Heeft PSV nog verrassingen in de opstellingen, Filip Koken? Ja, daar zit wel een verrassing bij. Wellicht niet voor de supporters hier in Groningen. Want Tim Mataf speelt. Dat was hier toch een beetje de publiekslieveling. 84 duels gespeeld voor Groningen, 34 doelpunten. Maar het was niet zo logisch dat Tim Mattafs hier zou starten. PSV is goed opbrengend, is met een goed gevoel, met een goed gemoed hier naartoe gereisd naar de Euroborg. Na 2-5-0 7 op rij tegen Roda en tegen Zeta in de Europa League. En Dik Advocaat grijpt wel weer terug naar het team dat speelde tegen Roda vorige week. Dat was toch de sterkste indruk die PSV heeft achtergelaten, toen dus speelde Mataps niet. En nu dus wel. En wie is dan het kind van de rekening geworden? Nou, dat is Luciano Nassing. Daarvan werd iets te, wei, ja, te veel verwacht. Misschien wel, hij heeft het nog niet kunnen waarmaken. In ieder geval niet zodanig dat hij nu opnieuw een basisplaats krijgt. En ja, Mataps, eh, hoewel Dick advocaat dat officieel ontkent, er is natuurlijk ook nog wel een mogelijkheid dat ze Mataps in de etalage willen zetten. Benfica heeft zich gemeld naar verluid voor zo'n 7 miljoen euro. Nou ja, als daar nog 1 of 2 miljoen euro bij komt voor uh, aanstaande donderdag als de transfer deadline dan zal Matas inderdaad wel vertrekken. En dan is dit zijn laatste wedstrijd in dienst van PSV. Dus tegen zijn oude liefde Groningen. We gaan beginnen over zo'n minuut of vier met dus Matas in de basis tegen FC Groningen. Dankjewel Filip. Gaan wij nog even naar Gio Lippens. Zo net voor half vijf. Voor de negenetap in de Vuelta. Iets meer dan 40 kilometer nog te rijden voor de kopgroep van 4. 1 minuut en 49 seconden is de voorsprong die ze hebben op het peloton en Maaskant. Lindeman, Buffas en Chacon doen het voorlopig nog prima. Want het is niet gemakkelijk om weg te blijven. Want je kunt het zien aan de manier waarop ze rijden. Ze hebben de wind toch behoorlijk tegen. En dan lijkt die weg wel berg af te lopen zo langzaam in de richting van de Middellandse Zee. Maar af en toe moet er toch ook aardig weer op de pedalen gestaan worden om in ieder geval wat hoog te te overwinnen. Want uh, het is gewoon een lastige etappe. Zoals vrijwel al die etappes in de Ronde van Spanje lastig zijn. 1 minuut en 50 seconden. Dus het peloton houdt de zaak onder controle. Het opvallende is ook dat de bijna complete ploeg van BMC zich uh, mee aan kop heeft uh, genesteld. Die werken ook mee om het gat uh, kleiner te maken met de koplopers. En dat zal veel te maken hebben met die aankomst daar in Barcelona. Met die Montjuïc, die afdaling. Misschien wel een uh, kolfje naar de hand van uh, Philippe Gilles Berg, een van de mannen van BMC, of van Alessandro Ballan. De manier waarop hij in de slotetappe van de Eneco Tour toesloeg. U weet het misschien nog wel, Lars Boom won het klassement. Sprong mee met Ballan, liet Ballan de etappe. Maar op de muur van Gerardsberg sprongen die beide mannen daar weg. En Ballan kan dat dus wel. Op zo'n klimmetje, zo'n slotklimmetje, net nog eventjes vlak voordat er afgedaald moet worden. Om dan even vol door te trekken. Vandaar ook dat BMC daar vol mee rijdt aan kop. Het zijn niet alleen maar de sprinters die zich uh, willen laten te zien in deze etappe. Er zijn veel ploegen die hopen op een goede afloop... van deze laatste etappe van de eerste Vuelta-week. Ik kijk naar Alberto Contador, ergens midden in het peloton. Schuin en achter hem rijdt Nicky Terpstra, de Nederlandse kampioen. Dat is de Nederlander, al een van de Nederlanders hier in het peloton. De andere twee, Maaskant en Lindeman, zitten in die kopgroep. En hebben nu nog precies 1 minuut en 44 seconden voorsprong. Radio 1, het NOS-journaal. Hier is Gert -Luk. In de Maas bij Maastricht hebben duikers een fiets gevonden die mogelijk van de verdwenen studenten Tanja Groen was. De destijds 18-jarige studenten wordt vermist sinds augustus 1993. De duikers dook in de opdracht van een groep particulieren. die al jaren probeert de zaak op te lossen. Een rechtbank in Cairo heeft 76 Egyptenaren veroordeeld voor de bestorming van de Israëlische ambassade vorig jaar september. Bijna allemaal kregen ze een jaar voorwaardelijk. Eén betoger is bij verstek veroordeeld tot vijf jaar onvoorwaardelijk. Hij is in het buitenland.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 In het oosten van het land komen felle buien voor... die plaatselijk voor wateroverlast zorgen. Maar de komende uren neemt de buienactiviteit vanuit het westen geleidelijk af. En de opklaringen worden ook steeds breder. De matige tot krachtige wind uit west tot noordwest gaat ook liggen. Vannacht klaart het grotendeels op. En omdat er nauwelijks wind is, ontstaat op veel plaatsen nevel of mist. De temperatuur daalt naar 12 graden aan zee tot 10 in het binnenland. En morgen is het een stuk beter weer dan vandaag. De dag begint wel mistig en bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Het blijft droog en de combinatie van zon en weinig wind maakt het morgen een aangename nazomerdag. De temperatuur komt uit op 21 tot 23 graden. De wind waait morgen uit het zuiden, is zwak, aan zeematig windkracht 3 tot 4. En namorgen blijft het aangenaam nazomerweer. Dinsdag passeert een zwak front met wolkenveld en een beetje regen, maar de zon schijnt ook en het wordt 23 graden. Woensdag veel zon en gewoon warm zomerweer met zo'n 25 graden. Daarna weer wat minder warm, maar het blijft aangenaam. AMB Verkeersinformatie. Een ongeluk zojuist op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij de afrit Bunschoten is de linkerrijstrook dicht. Er staat 2 kilometer file achter. En veel vertraging is er bij Rotterdam, op de A16 vanuit Breda. Na een ongeluk vanmiddag met vier auto's staat bij het plein 9 kilometer. De staart is al bij knop het Ridderkerk. Het is dan ook verstandig om voorlopig om te rijden. En doet het dan via de Benelux tunnel. kijken hoe de omstandigheden zijn in Groningen... waar Groningen tegen PSV speelt. Filip Koker. Nou, die omstandigheden zijn nogal regenachtig. Een paar minuten voordat deze wedstrijd begon... begon het ook ineens te hozen hier boven Groningen. Er gaat niets boven Groningen, behalve hoosbuien. En Groningen begint ook behoorlijk aanvallend... in een, ja, voor Groningen wat vreemd systeem. Maaskant heeft wat veranderingen doorgevoerd... en speelt nu met twee spitsen, met schet en met zeefuik voorin... En uh, Texera is buiten de ploeg gelaten. Hij moest al uh, aan de linkerkant aanvallend gaan spelen in de vorige wedstrijden. Texera, de voormalige centrumspits, omdat Zeevijk daar nu eenmaal staat. Zeevijk die overigens tegen zijn oude club speelt, tegen PSV, net als Matafta doet tegen Groningen. En Texera speelt dus niet. En datzelfde geldt overigens voor Johansson en Kieftenbelt. We zien daar Kappelhoff en Lorenzo Burnett voor terug. Burnett kan ook zijn eerste wedstrijd spelen van dit seizoen. En uh, datzelfde geldt voor Michael De Leeuw. Gekomen van de Graafschap, was geschorst in de eerste wedstrijd, geblesseerd in de tweede wedstrijd. En debuteert dus nu voor FC Groningen als een soort van schaduwspits. Een nummer 10 achter dus die twee spitsen. We hebben nu momenteel een vrije trap voor PSV. Met Stroopman achter de bal die hem uh, inbrengt in de richting van uh, Willems, de linksback Die een eentje is opgeschoven, maar uh, Luciano kan die bal rustig oppakken. We hebben zo'n 4 uh, minuten inmiddels gespeeld. Groningen PSV het uh, begin oogt attractief. Het is nog altijd 0-0. I spent my time watching the space is at a grown between us and i cut my mind on second best or the scars that come with the greenness and i gave my eyes to the bottom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 Search for between the sheets or feeling blind realize all I was searching for was me oh, oh. Happy to have you home. Like wildflower. Keep your head up. We gaan weer naar de Euroborg. Net begonnen naar de wedstrijd tussen FC Groningen en PSV. Filip Koken. Inderdaad, net begonnen en het is inmiddels weer droog geworden. Is dus Voor de supporters wel zo prettig. Hoewel, ze hebben een behoorlijk nat pak gekregen sinds de wedstrijd is begonnen. Het was droog toen ze hier gingen zitten. Het was nat toen de wedstrijd begon en nu is het weer droog. En PSV is in balbezit. PSV heeft het heft in handen genomen, heeft het initiatief genomen. Heeft twee schotjes losgelaten op Luciano, eentje van Willems. Na een enorme rush vanaf de linkerkant kneep hij ineens naar binnen en schoot met zijn rechtervoet. Niet al te sterk, niet verrassend met zijn rechtervoet. En hier een kansje nog voor Matafs. Die een tweede schotje in deze wedstrijd losliet op Luciano. Had hij ook geen problemen mee. En nu lijkt dit op buitenspel. Dat wordt niet gegeven voor Toyvonen. En dus uh, hoort u het uh, publiek nogal morren. Maar uh, Toyvonen kon uiteindelijk niet halen uit de kans. Hij krijgt de bal van uh, Mertens en inderdaad staat net niet buitenspel. Dat wordt opgeheven door uh, Virgil van Dijk, de centrale verdediger van FC Groningen. Dat is dus goed gecontroleerd. Maar ja, al die, uh, al die supporters hier op de tribune die hebben niet een herhaling zoals uh, wij dat uh, wel hebben. En, uh... De scheidsrechters hadden dat dus uitstekend gezien. Het is overigens wel het eerste bezoek, dat is ook wel even mooi om te melden nog. Het eerste bezoek van Dick Advocaat ooit als trainer aan de Euroborg. En hij was vooraf nogal onder de indruk van dit stadion. Het ademde echt voetbal, zei hij. En ja, als het uit zo'n man komt, dan is dat ongetwijfeld waar. Over een maand overigens wordt hij 65 jaar een mijlpaal voor Dick Advocaat. Eerst hier maar eens zien te winnen. 10 minuten zitten we en het is nog altijd 0-0. We zijn al eerder dat de nieuwe wedstrijd de Ronde van Denemarken had gewonnen. Er wordt zo'n beetje overal geweest, of gefietst. De wedstrijd om de World Tour in Ploé is zojuist geëindigd. En Edward boas Hagen heeft daar gewonnen voor Rui Costa. En de Duitser Hauser. hij werd daar derde. En er wordt natuurlijk ook gefiest in de Vuelta. De negen etappe. Gio Lippens. Barcelona komt langzaam in zicht. Ze rijden zo'n beetje door die slaapstadjes, die Forense steden boven Barcelona. Als je dan landinwaarts rijdt, dan kom je die stadjes overal tegen. Overal fabrieken, industrieterreinen. Daar rijden de renners op dit moment doorheen. En ik zie een lang peloton dat nog steeds tempo maakt... om maar dat verschil met die kopgroep terug te brengen. En als ze heel ver weg kijken voor zich uit, wat de weg loopt lang rechtuit... dan kunnen ze die vier zien rijden. Martijn Maaskant, Bertjan Lindeman, Mikel Buffas, Javier Chacon. Dat zijn de vier die daar vooraan rijden. Terwijl we in het peloton opnieuw Stef Clement, de tijdrijder van Rabobank... die zich opoffert als knecht. Misschien wel dus voor Mattie Breschel, misschien wel voor Lars Boom. Die zien we daar tempo maken. Het verschil bijna onder de 1 minuut, want 1 minuut en 4 seconden is het verschil. Terwijl ze nu door Martorelli rijden, een van die steden dus boven Barcelona. En dan weten ze, dan ruiken ze langzamerhand de zee. En weten ze dat ze zo meteen moeten gaan beginnen aan dat aankomstcircuit in Barcelona. Over die brede boulevards en dan dat Olympische park langs over de Montjuïc langs het Olympisch stadion, draaien en keren. Daar krijgen we nog een hele mooie finale van deze etappe. Voorlopig kabbelt het allemaal nog een beetje voor de vier weten dat ze straks teruggepakt gaan worden. Het peloton weet dat het gaat gebeuren en dat dan de strijd echt gaat beginnen. En dat we dan gaan zien wat er gaat gebeuren straks in de uiteindelijke beslissing van deze etappe. We hebben wel nog een tussensprintje gehad. Er werd niet gesprint, maar Buffas pakt daar de punten voor Bert-Jan Lindeman en Chacon. Het is voor de statistieken meer niet. Belgische hoover en the night before. Philip Kook had het net over harde regen. Is de zon er weer gaan schijnen van Groningen? Nou, niet voor Groningen, wel voor PSV. PSV wordt sterker en sterker en valt uh, nu aan uh, via Stroopman. Even kijken op het middenveld, een kaartje van Toijvonen. De defensie van Groningen wordt helemaal omsingeld. En Groningen is de afgelopen acht minuten helemaal weggespeeld. Helemaal zoek gespeeld, kans op kans voor PSV. ...waar van de beste nog voor Tro Willems... ...die ineens naar binnen kapte... ...die heel aanvallend begint... ...die zomaar in het 16 meter gebied weer opduikt van de tegenstander... ...en van een 5 meter of 15 zomaar mocht schieten... ...ongedekt, ik zei het al... Een Luciano had een katachtige redding nodig om de nul op het scorebord te houden. En daar heeft Groningen, nou ja, die mag daar van geluk spreken... dat dat nog altijd 0-0 is, want het staat behoorlijk onder druk. En die defensie wankelt en wankelt maar. Ja, Robert Maaskant heeft nog steeds niet echt de ideale opstelling gevonden. Ook achterin niet. Hij moet weer schuiven en schuiven. nu met Kappelhof daar en met Burnett. En op linksachter toch met die man uit Chili, Magnasco... die tot nu ook nog niet erg veel indruk maakt. Maar nu dan een countermogelijkheid met Zeefuik. Zevuik langs Marcelo, geeft een voorzet... ...en de bal wordt weggekopt uit het 16 meter gebied van PSV door Willems. Opnieuw gaat Groningen bouwen aan een aanval met Sparf... ...die even teruglegt naar Van Dijk, zo rond de middellijn. Dus Van Dijk zoekt naar een hoge bal... ...maar geeft toch een kort paasje naar Manjasko, de rechtervleugelverdediger... ...die een end komt, die een klein duwtje krijgt... ...en daar is geen sprake van een overtreding... Van Bommel kan weer rustig gaan bouwen aan de aanval van PSV... maar wordt dan neergelegd door Magnasco. Geen sprake van een gele kaart, een lichte overtreding. Wel een nuttig overigens vanuit de optiek van Groningen. Want een tegenaanval voor PSV wordt nu weer onmogelijk gemaakt. Maar PSV, dat deelt hier de lakens uit, heeft Groningen er helemaal onder liggen. Maar ja, doelpunten zijn er nog niet gevallen. We zitten in de 16e minuut nog altijd 0-0. En dan gaan we even terug naar Tilburg... waar Willem II tegen Vitesse vandaag is geëindigd in 0-2. De twee doelpunten van Jonathan Ruijs... eentje voor en eentje na de rust. En dus blijft het redelijk tot goed gaan met Vitesse. Maar toch, Fred Rutte wil nog steeds versterking zijn reactie na afloop. Ja, van groot... Ja, zuinig wil ik niet altijd zeggen. Omdat we, we hebben ook wel in fases van wedstrijden... Van, van de wedstrijd hebben we denk ik ook wel geprobeerd te voetballen. En soms was het er. En soms is het in één keer weg. En dat is... Uh, ja, waarschijnlijk is dat een proces. En uh, dat, dat vraagt gewoon tijd. En dat is ook een vertrouwen wat ze moeten hebben. En ja, een seizoen, uh, een seizoen start... Maar vaak gaat het om punten en dan komt er vertrouwen... Om, uh, om, om wat langer vanuit balbezit te kunnen spelen en denken. Ja, dat komt dan wel vanzelf. In hoeverre waren jullie ook echt een ploeg vandaag? Ja, dat vond ik namelijk wel. Kijk, hier stond, er stond heel duidelijk een team dat... Uh, ja, zeg, de abelazers werkte om, uh, om een goed resultaat te halen. Ja, en dan, uh, dan word je... Word je gesteund door, door Piet, want ik denk dat Piet ons, uh, ons... Veldhuizen. Ja, anderzijds moeten wij namelijk ook al eerder de 2-0 maken. Van Ginkel. Ja, dat klopt. En dan is het wedstrijd al eerder op slot. En dan, uh, als je dan goede keuzes maakt, dan kan je zo uitlopen naar 0-3, 0-4. Maar dat echte vertrouwen, en dat, uh, dat missen we nog een beetje. Hoe kan het vertrouwen er komen binnen de ploeg? Versterkingen? Nee, punten. Ja, punten werkt, dat is uh, vaak de... Uh, ja, dat helpt in, in, een, in een proces om, uh, om een manier van voetballen te... Ja, 7 uit 3 is niet slecht. Ja, dat, dat is gewoon uh, goed. Daar kunnen we niks van zeggen. Dus uh, de punten, twee wedstrijden, de 0 no gespeeld... is denk ik ook een belangrijke factor. Uh, met spitsen die allemaal uh, aan het scoren zijn. Dus wat dat betreft ben ik wel content. Laten we het daar eens over hebben. Je wisselt boni Dat gebeurt niet vaak. Hij keek ook een beetje van, van wat, wat is dit nou. Dan zet je Rijs in de, in de punt van de aanval. Betaalt zich uit. Ja, dat is ook een beetje geluk wat je moet hebben. En, uh, maar ook wel een beetje kijken naar uh, wat zij uh, eventueel kunnen gaan doen. En als zij dan uh, op een dusdanige manier kunnen gaan spelen zoals ik een beetje voor ogen had. Ja, dan denk ik dat, het, dat mijn keuze voor Jonathan, ja, het helpt natuurlijk als hij scoort. Maar ik denk dat dat het beste uitkomt, Omdat hij kan namelijk als geen ander uh, in die snelheid. En als hij er één keer komt, ja, dan weet je ook uh, van de tien maak je er negen. Je doet dat je deugt, uh, Rijs twee doelpunten gemaakt. Jij hebt hem altijd in bescherming genomen. Nou, weet je, dat is wel, uh, Dan vind ik wel, kijk, als je kijkt naar een topspotter, en, uh, en een spotter die uh, eigenlijk een bestuur heeft die uh, uh, 99% afgeschreven is, en ja, dan toch karakter toont, het kan alleen maar op basis van karakter dat je terugkomt. En als je dan ziet dat hij nog lang niet op zijn niveau is, denk ik, dan, uh, ja, dan is dat alleen maar chapeau voor die jongen, en mij doet het uiteraard deugd. Tot slot, volgende week thuis tegen Feyenoord met Theo Jansen? Ja, we hopen dat allemaal. En, uh, of dat gaat gebeuren, dat, uh, ja, ik, op dit moment weet ik dat niet. Maar ik ga er wel een beetje van uit. Fred Rutte na de 2-0-overwinning in Tilburg op Willemzee in gesprek met Jan Rolfs.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 See magic in a million things, like the promise of tomorrow and today, like the joy of tasting a dewdrop rings. So let it slip away. Nothing's like the present time. Reaching high as far as I. Can.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 Marina Stark uit 2010. We kunnen er vandaag alleen maar van dromen van Sunny Days. We gaan weer even naar Gio Lippens. Uh, avontuur voor Maaskantje voorbij. Ja, het avontuur voor het Maaskantje is voorbij. Dus die kan weer lekker in het peloton gaan rijden. Martijn Maaskant was een van de eerste renners die zich rechtop zette, Terwijl een paar anderen toch nog wel probeerden. Met name Bert-Jan Lindeman en Michael Bifas. Dat waren de laatste twee die probeerden weg te blijven uit de greep van het peloton. Zullen ook alles doen met het oog op de strijdlust. Want het is altijd leuk om op het podium geroepen te worden. Als je dat tot strijdlustigste renner wordt uitgekozen van het peloton. We kijken nu naar een man die nieuw. Uit het peloton is weggesprongen. Jesus Rosendo, man van Andalusia. Dat is die ploeg in het blauw. Een van die kleinere Spaanse ploegen. En hij denkt: ik ga het toch nog even proberen. Want het is nog vroeg hoor. Het moment waarop de vier koplopers teruggepakt zijn door het peloton. 24,6 kilometer zijn er nog te rijden. Door de straten van Barcelona. Door de buitenwijken van Barcelona. En dan is de controle daar bij het peloton toch nog niet helemaal. Het is toch te vroeg om nu al volle bak tempo te gaan te gaan rijden door die straten. Want dat hou je nooit vol totdat je aankomt daar bij de Monswieg. Dat klimmetje van de derde categorie. Dat we in de, finale, in de volle finale nog moeten hebben. Er wordt wel hard doorgereden dat peloton. Maar Rosendo pakt gewoon 10 seconden. Heeft dus een gaatje met het peloton. Het was een vreemde wedstrijd vanmiddag, Herakles tegen Feyenoord. Uiteindelijk werd het 1-2, maar berust was het 0-2. Lex scoorde vlak voor rust de tweede. En toen kwam er zelfs nog een strafschop, maar die werd gemist door Cizé. En ja, toen werd het voor uh, Feyenoord na Rust toch nog moeilijk... want uh, Duarte scoorde nog tegen en Almelo, Herakles... probeerde er van alles naar te doen om alsnog tot een gelijkspel te komen. Dat lukte dus niet. Ronald van der Geer praat met de coach van de Almeloers, Peter Bos. Ja, Peter, je wilde twee goede helften van je ploeg... Dat is niet gelukt vandaag. Nee, volgende week dan maar proberen. Kan je het verschil verklaren tussen de eerste en de tweede helft? Nou, we kregen het niet voor elkaar om op hun twee spitsen te anticiperen. Waarbij je moet doorschuiven, het middenveld in. Om daar druk op de bal te houden. En dat lukt ons niet. Dus vandaar dat ik, en dat is helemaal tegen mijn gewoonte in... want ik wissel normaal nooit heel snel in een wedstrijd. Maar we kregen het met de spelers die op het veld stonden niet voor elkaar. Om, uh, en daarom moest ik al na een half uur wisselen. Ja, je kreeg geen grip op hun twee spitsen. Ook niet op hun opkomende backs, had ik het idee. Nou, maar dat was dus niet zozeer het probleem. Op het moment dat ze met twee spitsen spelen en jij met vier man achterop speelt... dan hebben ze een man op het middenveld extra over. En ze konden dus van achteruit heel simpel opbouwen. Alle tweede ballen vielen voor hun. En constant hun snelle spitsen wegsteken. En, uh, en daar kregen we geen grip op. Dat is een tactische verhaal. Zat er ook iets van ja, gezapigheid in de eerste helft? Of leek dat zo vanaf de kant? Nee, vaak is het zo dat als jij op het middenveld mensen tekort komt... dan wil je wel, maar dan kom je overal een stap te laat. En dan lijkt het gezapig, maar je moet je ploeg ook de gelegenheid geven... om in duel te komen. En dat wilden we dus doen door te wisselen en achterop weliswaar heel riskant. Want Ronald ging meteen met drie spitsen spelen. Om daar één op één te spelen en met een middenvelder ervoor. Maar ik dacht dat dat de enige manier was om in de wedstrijd terug te komen. En ik denk dat we dat de tweede helft wel bewezen hebben. Ja, je kreeg die gelegenheid eigenlijk omdat die penalty gemist werd. He? Daardoor bleef je eigenlijk in leven. Ja, nee, met 3-0 wordt het natuurlijk nog een heel ander verhaal. Maar goed, met 2-0 weet je, als je de 2-1 maakt, dan gaat het uh, spannend worden. En dat werd het, want we hebben denk ik genoeg kansen erna gehad op te gelijk maken. Ja, dat is zuur, hè, uiteindelijk. Want, want op basis van de tweede helft verdien je minimaal een punt. Ja, op basis van de tweede helft wel. Maar als je reëel bent, dan, uh, dan na 1-half leef je niet meer. He, als zij die penalty erin schieten, is het 3-0, dan heb je niks te zeggen. Want zij waren op dat moment natuurlijk heer en meester. Voor het borduren dan maar weer op die tweede helft. Denk ik dan, ja, dat, dat klinkt heel clichématig, maar iets anders kan je niet. Nee maar goed, wij zijn natuurlijk. Een kleine club die constant moet proberen beter te worden. En het is natuurlijk ideaal als je twee goede helften speelt. Dat zullen we heus gaan doen op een gegeven moment. Maar zover is het helaas nog niet. Uh, we bewijzen wel iedere keer dat we natuurlijk als het eenmaal staat... dat het, dat het ook aardig kan lopen. dan. Wat heb jij in de Everton van de week ergens in een, uh, in, een, in een krant van... Peter Bos doet het met woorden, gooit gelukkig nooit met schoenen. Maar daar had je in de, in de rust denk ik toch wel reden voor. Nee, dat is een andere cultuur hè? dat ze met schoenen gooien. Dat doen wij hier niet. Maar de jongen, het is wel duidelijk geworden. En ik moet zeggen dat ze zelf onderling ook... hoor. Uh, elkaar goed de waarheid zegt. Dus, uh, dat was ook hard nodig in de rust. De realiteit is wel dat uh, de handjes vrij leeg zijn als we het hebben over de punten. Ja, nee, maar dat, ja daar kan ik niks anders over zeggen. Dat is zo. Nee, maar goed, maar dat, dat brengt vaak wel iets teweeg ook in de spelersgroep: van ja, lichte paniek, die moet jij dan wegnemen. Ja, maar wij raken hier niet zo snel in paniek, ik zeker niet. En. Uh... Natuurlijk is het zo als die punten uitblijven dat, dat, dat spelers onzeker kunnen worden. Dat ze een bal niet meer durven vragen. Maar goed, als dat zo is, ja, dan kunnen ze naast me komen zitten. Want dan heeft het geen zin dat je op het veld staat. Je moet gewoon durven blijven voetballen. En ik zal ze nooit oprekenen op fouten. Ik reken ze wel af wanneer ze geen initiatief nemen en wanneer ze niet durven. Dus dat, uh, dat verwacht ik voorlopig nog niet. Peter Bos naar de tweede nederlaag van zijn Heracles tegen Feyenoord. We gaan naar de Euroborg zo vlak voor vijf. FC Groningen, PSV, Philip Koken. En PSV is nog altijd sterker. Heeft meer dan 60% balbezit. Bouwt ook nu opnieuw weer aan een aanval. Als Metten zich meldt en Toyvonen wil wegsturen. Maar daar zit Sparf dan tussen. Maar heel af en toe bijt Groningen wel serieus van zich af. En het had ook een enorme grote kans na een vrije trap van Bakuna. Die werd verlengd door een speler van PSV. Dan Michael De Leeuw die ineens volley op de slof. En die bal ging maar centimeters naast de paal. ...van de keeper van PSV, Titon... ...die nu ook weer een voorzet probeert te pakken en daar niet bij kan. En dan schiet uit in één keer... Op de vuisten van uh, Tieton, die dan uh, zijn club wel behoedt voor een achterstand. Er wordt wat gemort bij PSV. Die dachten dat uh, die voorzet uh, werd gegeven terwijl de bal al over de achterlijn was geweest. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Dit was een goede aanval van Groningen uiteindelijk. De tweede dan in de wedstrijd voor de Groningers. Terwijl uh, PSV er al acht doelkansen tegenover kan zetten. Hier nog een voorzet uh, in de 16 meter van PSV. Die wordt weggekopt door Bauma. Parf vangt hem op. En dan komt Schet aan de zijkant. Die slaat Sparf over. Want Sparf wordt lichtjes vastgehouden. Maar dat wordt niet gezien door Toivonen En dan kan PSV nog een keer overnemen. Wordt Mettens weggestuurd. Hier is Luciano aan de bal. En die klaart de situatie. Bijna een half uur gespeeld. Groningen tegen PSV. Het is nog altijd 0 tegen 0. Maar het is wel een bijzonder boeiende wedstrijd aan het worden. Ik kan het me nou nauwelijks voorstellen. Maar als u pas nu inschakelt. AZ Heerenveen werd vanmiddag 0-0. Willem 2 Vitesse 0-2.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 Na een maand vast te vieren we zo'n Rijma suikerfeest. Acteur Mimoun Awisa is een van onze gasten. Ook de dressierruiter Jessin Ramouni. We hebben optreden van de koersen zanger als Al-Fatta. Achmed ontvangt de bekendste bakker van Nederland, Simon de Jong. En ik praat met burgemeester Abu Tale vanavond op 1 om half 12 Rijma suikerfeest. Wat zou Nietzsche's standpunt zijn in het islamdebat? Begrijp de wereld van nu. Lees de grote filosofen.